Peter Pan brengt de kinderen terug. Peter Pan was op weg naar het zeeroverschip waar kapitein Haak op het dek heen en weer liep. Hij wreef in zijn handen van plezier, want hij was er zeker van dat Peter Pan het vergiftigde water had opgedronken. Van hem zou hij geen last meer hebben. En alle andere jongens waren gevangen genomen. Hij had hen in het ruim van het schip laten opsluiten. Opeens stond kapitein Haak stil en zei... Mannen, bind de handen van de jongens vast en breng ze aan dek. De zeerovers deden wat de kapitein had gezegd. Even later stonden de jongens in een rij voor kapitein Haak. Zes van jullie wil ik vanavond kwijt en twee van jullie mogen op mijn schip werken. Wie van jullie wil dat? Niet één van de jongens gaf antwoord. Kapitein Haak wees naar Jan... Jij bent een slimme jongen, geloof ik, zei hij. Als je wilt blijven, hoef je alleen maar weg met Peter Pan te roepen. Nooit, zei Jan Dapper. En de andere jongens riepen, hoera voor Peter Pan en klapten in hun handen. Dan moeten jullie allemaal weg, riep kapitein Haak. Breng het meisje aan dek en leg de loopplank klaar. Wendy werd aan dek gebracht. Hoewel de jongens bleek van angst waren, probeerden ze dapper te kijken. Bootsman Smul bond Wendy vast aan de mast. Maar net toen de zeerovers de eerste jongen van de loopplank wilden duwen, klonk er een geluid. Kapitein Haak werd bleek, want het was het geluid van het tikken van een klok. Beschermen, riep hij. De zeerovers gingen om hun kapitein staan. De jongens holden naar de reling van het schip en keken omlaag. Ze zagen geen krokodil, maar Peter Pan, die langs de ankerketting omhoog klom. Toen Peter naar het schip zwom, had hij de krokodil gezien. Maar omdat hij geen getik had gehoord, begreep hij dat de wekker kapot was gegaan. En dat had hem op het idee gebracht net te doen of hij de krokodil was. Hij maakte een gebaar naar de jongens dat ze niets moesten laten merken. Daarna klom hij over de reling en verstopte zich in de hut van de kapitein. Ik geloof dat de krokodil weg is, kapitein, zei boodsmansmul. Het tikken is opgehouden. Kapitein Haak begon te dansen van plezier en zong... Kom jongens, wees niet bang, de plank is maar één meter lang... en vallen in water doet geen pijn, jullie kunnen me dankbaar zijn... Maar de jongens waren vast besloten zich niet zomaar in zee te laten duwen. Ze schopten en beten de zeerovers waar ze maar konden. Punk, riep kapitein Haak naar een van de zeerovers. Haal mijn zweep met negen knopen. Zeerover Punk liep naar de hut van de kapitein. Even later klonk er een harde gil uit de hut. Kijk, riep kapitein Haak tegen een andere zeerover. Ga eens kijken wat er aan de hand is. Zeerover Kekko liep naar de hut. Even later klonk er opnieuw een harde gil uit de hut. Ik zal zelf gaan kijken wat er aan de hand is, bulde de kapitein Haak. Hij pakte een lantaarn en liep de hut in. Maar nog geen twee tellen later kwam hij zonder lantaarn naar buiten. Punk en Kekko lagen op de grond, stamelde hij. En toen blies iemand de lantaarn uit. Ik heb niet gezien wie het is maar het is vast iemand die heel gevaarlijk is. Breng de jongens naar de hut, dan kunnen zij tegen hem vechten. De jongens deden alsof ze het heel erg vonden dat ze naar de hut werden gebracht. Maar zodra ze allemaal binnen waren en de zeerovers de deur hadden dicht gedaan, sneed Peter Pan met zijn dolk de touwen door waarmee ze vastgebonden waren. De jongens pakten de zwaarden die aan een wand van de hut hingen en kropen naar buiten. Peter Pan sloop op zijn tenen naar de mast en sneed de touwen door waarmee Wendy vastgebonden was. En toen riep hij, jongens, vang aan! De aanval kwam zo onverwachts dat de zeerovers niet konden ontsnappen. Ze probeerden zich te verstoppen, maar de jongens waren vlug. De ene na de andere zeerover werd overboord gegooid. Alleen kapitein Haak wist hen op een afstand te houden. Hij had net met zijn haak een van de verdwaalde jongens beetgepakt. Peter had eerst Wendy in veiligheid gebracht. Maar nu liep hij met getrokken zwaard op kapitein Haak af. Pas op, ik kom eraan, kapitein Haak, riep hij dapper. Brutale aap, schreeuwde de kapitein. En hij rende zwaaiend met zijn zwaard op Peter af. Kapitein Haak was wel groter en sterker dan Peter Pan, maar Peter was vlugger. Hij sprong steeds op tijd weg. En kapitein Haak raakte vermoeid. Opeens trok Peter zijn dolk en rende op kapitein Haak af. Die stond even stil van schrik en rende toen naar de reling. Hij sprong overboord en viel in het water, vlak bij de krokodil. Kapitein Haak zwom weg zo hard hij kon met de krokodil achter hem aan. De jongens begonnen te juichen. En Peter Pan zei: Nu breng ik jullie naar huis. Na een hele tijd vliegen waren Wendy, Jan en Michiel weer thuis. Ze vlogen naar binnen door de balkondeuren van hun kamer die wijd open stonden. En tot hun grote verbazing zagen ze dat het hok van Nana, hun hond, in hun kamer stond. En uit het hondenhok staken een paar benen. De benen van hun vader. Michiel keek heel verbaasd en zei, vader slaapt? Vader sliep vroeger toch altijd in een bed, zei Jan verbaasd. De kinderen konden natuurlijk niet weten dat hun vader, sinds de avond dat ze met Peter Pan waren meegegaan, het hondenhok in hun kamer had gezet. Hij had iedere avond samen met de hond Nana gewacht of de kinderen terugkwamen. En hij was die avond in het hondenhok in slaap gevallen. Plotseling hoorden de kinderen beneden in de huiskamer hun moeder op de piano spelen. Laten we in hun bed kruipen, zei Wendy. Als moeder dan straks naar boven komt, zal ze ons vinden. Even later kwam hun moeder de slaapkamer binnen. Toen ze naar het bed liep, zag ze de kinderen die net deden of ze sliepen. Kom eens gauw, word wakker, riep ze naar haar man. De kinderen zijn terug. Wendy, Jan en Michiel sprongen uit bed en omhelsden hun vader en moeder. De verdwaalde jongens en Peter Pan hadden in de tuin gewacht. En toen Wendy hen riep, kwamen ze langzaam de trap oplopen en gingen verlegen bij Wendy, Jan en Michiel staan. Wendy vertelde haar ouders dat de jongens graag bij hen wilden blijven. Vader keek even bedenkelijk. Maar toen hij zag dat moeder blij lachte, zei hij dat het goed was. Alleen Peter Pan wilde niet blijven. Hij ging terug naar Nergensland en wilde Wendy meenemen. Maar dat kon natuurlijk niet. Wel spraken ze af dat Wendy in de vakanties bij Peter op bezoek zou gaan. De eerste jaren kwam Peter steeds Wendy halen. Maar daarna duurde het heel veel jaren voor hij terugkwam. Wendy was intussen groot geworden. Ze was getrouwd... ...en had een dochtertje dat Janneke heette. Hallo Wendy, zei Peter. Ik ben gekomen om je mee te nemen naar Nergensland. Ik kan niet met je meegaan, Peter, antwoordde Wendy. Ik ben nu getrouwd en het kind dat daar in bed ligt is mijn dochtertje. Peter Pan keek naar het slapende meisje. Hij ging op de grond zitten en begon zachtjes te huilen. Janneke werd wakker en vroeg... Waarom huil je, kleine jongen? Ik zoek iemand die mijn moeder wil zijn en mee wil gaan naar nergens land, snikte Peter. Dat weet ik, zei Janneke. Ik heb al zo lang op je gewacht. Peter blies wat toverpoeder over haar heen en liep met haar naar de balkondeuren die wijd open stonden. Wendy wist dat ze hen niet zou kunnen tegenhouden. En Peter vloog met Janneke naar Nergensland, waar kinderen altijd kinderen blijven. En haar moeder maakte zich niet ongerust. Ze wist dat Peter Pan goed voor Janneke zou zorgen en dat ze eens terug zou komen.